Wij beginnen de zogerles 259 op de pagina Reshtet Wavre 215. Bovenaan de regel 1 van de tekst van de zogger zelf. Ot Res Kavre. Tiet, we i de gijne feshchaya de kalila bij Israël. Lechula gij is de menet, twee hadar wemer. Lemina mina, punt. De echte od ot reschkaf tet Negen en twintig. Weet je maar, en zou je zeggen, ga dat deze nefes, ga deze leefende nefes, de Kalila die is, die bevat, die bevat Israël, dat Lehulahi is de men, dat die tot allen letterlijk. Tot allen wordt uitgenodigd of uh, voor, allen, voor allen is hij bereid, gereed of gemaakt zelfs. Is er erg fijn hier, we zullen het leren wat het is. Had limina, dan zegt hij de Torah in de scheppingsdat, zegt hij limina naar haar aard, naar haar soort. Dus... In de Torah, in de scheppingsdaad, wordt bij, de, bij het scheppen van uh, alles wat Hashem geschapen had, de planten, bomen, dieren, ook zegt, wordt gezegd, lemina, of de nefesh, ga lemina. En verder staat het, naar de levende neves naar zijn soort. Dus alles is naar zijn soort gemaakt. Duidelijk. Let op. De regel 2. Kama achzadrin ve idrin da lego min da le lehai aards. 3. De ihi gaya ta god gadaf. Ja, we hebben gesproken. Wij zitten even ter herin in herinnering te brengen. Wij behandelen de de zoger behandelt die mitzwa, het voorschrift van uh, dat men dient de geer hebben, de bijwoner bij Israël, die komt tot Israël om die uh, lief te hebben. Enzovoort. Ja, so en daar bespreekt de zoger dan. Wat is dan deze ziel van de ger van die dus komt tot Israël? En hoe ermee om te gaan? En dan zegt hij dat... De nefers ga dat eigenlijk de... Dat alle zielen dus die komen dan van de... Maar en dan... Um, Israël en de zielen van de Gerim, eigenlijk ook komen de Neversgaya, de levende wezen, wordt genoemd, dat ook zij komen dan ook van die Malgoed. Maar hoe zit het in elkaar? Hoe, eh, hoe kan je dat de ziel van Israël, laten we zeggen, die. Um, in het algemeen aspect, laten we zeggen, of, nou, precies hetzelfde als we spreken in het algemeen aspect. Dan weten we het altijd projecteren uh, in het bijzondere aspect. En dan vinden we alle elementen, structuren, uh, processen van het algemeen aspect in het bijzondere aspect terug. Maar dan als we spreken van het algemeen, dan helpt het ons vaak om te begrijpen het bijzondere aspect. Daarom. Soms gaan we over naar het, en zo ook gaat over het algemene aspect, Israël in het algemeen aspect en de volkeren in de wereld, oftewel Israël of anders, uh, Israël en de Gerim, zij die komen bijwonen bij Israël. Duidelijk, in het algemene aspect, om te begrijpen, begreep je dat, leer je dat in het algemeen aspect, dan zal je ook dat vinden, leren in jezelf. En dat is ook de relatie tussen Israël en de Gerim. Israël die stonden... Uh, op de... berg Sinai en de Torah hebben ontvangen. Enzovoort, so en duizenden jaren uitgedragen... het behoren tot het Israël, niet alleen naar vlees en bloed, maar het... Blijven zijn eh, het volk van Hashem. Leuk? En iemand die dan komt op een dag, wanneer dan ook, die komt dan tot het, tot Israël, wordt ger, wordt het dan precies hetzelfde, natuurlijk, van de uiterlijke kant. Let op goed wat ik zou ze wil zeggen. Natuurlijk dat ook dat, dat die, die woord dan tot Israël gaat behoren. Maar van innerlijke kant, hoe hoe het van buiten natuurlijk van de buitenkant, van een zekere uh, die wordt natuurlijk verwelkomd in, in niemand uh, van uh, Israël mag hem uh, doen herinneren aan zijn toestand van de, die toen hij behoorde nog tot de volkeren der wereld, eigenlijk tot de wens om te ontvangen voor zichzelf. Maar hoe zit het dan nou met zijn ziel? Wordt die ziel dan precies dezelfde? Gaat die ziel beter zeggen? Goed opletten, erg fijn, zeer fijn aspect wat wij doen. Wat wij behandelen. Gaat zijn ziel dan van dezelfde... Eh, hogere treden, aantrekken het licht... naar zichzelf toe? Of is het van... Uh, een lagere regioenen enzovoort. Op welke manier zit het dan? Of wordt het dan helemaal, of is het dan, wordt het dan alleen botnat, dan is het net zoals andere en dan kom je al direct in de eerste rij te zitten. Hoe zit het in elkaar? Let op, dat is wat we leren. Waarom is het nodig? Om dan goed te begrijpen hoe dat functioneert. Duidelijk, dat alles functioneert in de verhouding van hoog, laag, innerlijk, uiterlijk, duidelijk. En men kan behoren tot dezelfde traptreden, maar elke traptreden heeft eh, zijn innerlijke kant, zijn middenstuk en zijn uitwendige stuk. Beter zijn uitwendig, middelste en de uitwendige. Dus we, we hebben het geleerd, dat zijn elke traptreden Elke sierad, elke traptreden wat wij ook behandelen, heeft drie delen. Ja, drie delen uh, die overeenkomen met Ibor, Jenika en Morgen. Ja, met de toestand van Ibor, Jenika en Mogin. Morgen die behoren bij de inwendige, de meest innerlijke inwendige gedeelte van de traptreden. De middelste Jenika die behoren tot de uh, toestand van Jenica, waarbij men dan in de toestand van Ibor verkrijgt, men nevers. En dat is dan het meest uitwendig, in het uitwendige gedeelte. Dan in de volgende toestand, in Jenica, ontvangt men het middelste stuk van een traptreden of een sfera, wat het ook mag zijn, in het geestelijke. Dan ontvangt men roer en het innerlijke, die ontvangt die Mogen. Die ontvangt dan de. de. de. de. in de de. de neshama. Ja, en nu goed kijken. Kama. Achsadrin. we en dan zoger. So, so uh, roept het uit. Uh, Hoeveel. voorportalen uh, of terrassen. Ja, zo'n, zijn zo'n terrassen voor het, uh, voor het huis. Ja, iets waar men buiten, van buiten zit. Uh, buiten de duren, de ramen, daar is nog een stukje, Ma, Massandra, misschien, is er so iets, zo so iets te noemen. Voorportaal misschien. En dan die, we noemen dat voorportalen, maar jullie weten wat ik bedoel. Uh, Hoeveel voorportalen en de, Misschien voorportaal. Okay, Oké, okay. jullie weten dat. Massandra, hoeveel van die terrassen en de kamers. En dan is het it... iedereen, dat in de binnenkamers. Zijn er? daar liggen in daar, De ene binnen de andere. Ietla, hoeveel zijn er? zijn er le ares in in dat ares dat, in dat in die aarde de aarde is natuurlijk die ares we hebben gezegd dat is de mal goed de ii die dat welke ares welke aarde is gaya levende de God Gaddafi onder let op waar allemaal onder haar vleug Onder haar vleugel, hoeveel, hoeveel, er, hoeveel ruimte, hoeveel um, vertrekken zijn er daar. En hoeveel terrassen, zo, buitenplaatsen en de binnenplaatsen. Duidelijk, dus betekent de plaatsen waar de zielen vandaan komen en waar de zielen vandaan ontvangen. die dus onder, onder haar vleugels zijn. De... Hasulam, de, uh, de rechterkolom, de regel 1. De referentie van de ordreschkavtet, 229. Hij, we, sorry, ik een beetje zorgend, we, i thema de hij, we goede dubbele punten, we im, to Ik twee, ik ga direct vertalen dat, wij in Tomar. En indien, letterlijk, jij zal vragen, letterlijk en zou je vragen, dat deze nefesh, levende nevers, die samengevoegd is tot Israel, hier noedetle hoor, die is uitgenodigd voor allen, oftewel gereed is voor allen. De regel drie. Gazar, waar maar Lemina? Dan zegt de Torah, keer de Torah terug en zegt: Lemina, naar haar soort. Drie na de punt, sorry. De Heino, de Israël, wil oliger, Dat wil zeggen, zegt hij, voor Israël en niet voor de geerschappij. Niet voor de bijwoners. bijwoners ja, niet voor de, voor, de bij, voor de bijwoners. Dus alles is gestructureerd. In het geestelijke. Naar niveaus. Hoger lager. Eigenlijk, Het betekent niet dat de ene is, is dit. De andere is dat. Alles is nodig. Let op. Als op een treden: In een bepaalde treden Drie niveaus zijn. Uh, uitwendig midden en het inwendig. Wat is het belangrijker van die drie? Alle drie zijn noodzakelijk. Alle drie zijn noodzakelijk. Değil? Alles bestaat uit drie kili. Je kan niet het innerlijke hebben zonder de uitwendige. Eigenlijk zonder het middelste. Alles is verbonden op die manier euh, zoals het euh, So, Zoals Hashem dat wilde, dat, de, dat op deze manier uh, zijn heelal functioneerde, de mens, mensheid zou so, functioneren en niet een nat. Wij vormen allemaal dezelfde, één mensheid, een, um, maar die mensheid is ook opgebouwd on, on, uh, als piramide, geestelijk als piramide, dat zien wij niet met een blote oog, Dan zien we dat niet. We denken dat allemaal, we zijn allemaal één uh, potnaat, iedereen heeft dezelfde verzekering, uh, die heeft dezelfde organen, fysiek, die heeft dezelfde rechten, is geweldige uh, uh, verworvenheden, allemaal van buiten, iedereen heeft dezelfde rechten, dezelfde rechten voor uh, mensenrechten en ook voor Opleiding voor, een, voor het uh, genieten van een, van een, een uh, opleiding. Je kan in de universiteit gaan leren, studeren. Er is geen onderscheid. Ja, als iemand uh, voldoende capaciteit heeft in, zich, uh, in zichzelf, dan kan die, kan, die, uh, kan die alles bereiken in deze wereld. En ook niet alleen capaciteit, maar ook uh, capaciteiten, maar ook uh, uh, doorzettingskracht enzovoort, so talent, en, maar ook belangrijk, uh, werken aan jezelf. Dan iedereen kan wat bereiken wat je wil, maar het is allemaal de uiterlijke wereld. Ja, de wereld uh, uh, van de mate materiële wereld en de wereld om ons heen. Maar geestelijk zijn er wel zielen genomen van die malgoed van die... Mal goed die Drie, drie grote compartimenten heeft en daar nog natuurlijk enorm veel uh, ruimtes zijn er, vertrekken, inwendige vertrekken, de middelste kant, de middelste de terrassen, dus de meer buiten uh, gebouwen of... Uh, portalen, als het, als het ware zijn, waar men, waar het is, als het ware, aangrenzend aan de kamers, aan de binnenvertrekken, enzovoort. En allemaal, allemaal opbouwend, en allemaal wat vormt het gebouw van Hashem, oftewel weergegeven in de zielen van de mensheid, het, uh, de, het de structuur, op de schaal van de ziel. En dan. Zegt hij dan. De zoger Veertien. Dus roept het uit, Roept die uit. Kama. Mis eh, dronot. Hoeveel van die terrassen. Massandras. Wacht en in de kamers. Zijn er de ene binnen de andere Vijf. Zo so, hoeveel zijn er? Uh, hoeveel zijn het dat aan uh, bij dat bij deze aarde? En hij helpt ons. Shini kreet ga die welke aarde heet, ga je levende. regel zes. Dag het knappega onder haar vleugel De regels 7. Zeer, zeer fijn wat we, wat we leren hier goed opletten. Hoe dat zit in elkaar structureel. Wat is Israël en het volk, de volkeren, de andere volkeren. En wat is de, in het bijzonder niet dat Israël, wat we hebben tot nu toe geleerd, Israël en de volkeren der wereld. Maar nu leren we de verhouding goed opletten. De verhouding tussen Israël. Dus die wel behoren tot Israël. En. Dus de zielen van Israël. En gerim. En zij die bijwoners zijn. Die komen. Tot. Eh, niet tot het jodendom. Hebben we niets ermee te maken. Maar komen tot Israël. Van Hashem. Tot de zielen die. Eh, naar hun aard eigenlijk. Naar hun structuur. Uh, naar hun roeping zijn um, van de kwaliteit van het de wens om te geven en dat is wat we leren hier en uh, jullie zijn eigenlijk ieder van jullie is ook bijgekomen eigenlijk bij Israël zoals we leren dat jullie zijn geriem jullie komen bij jullie hoeven niet naar de rabbijnen om daar jouw tot geer te maken, dat jij dan een man die dan moet daar besneden is, laten hij zich besneden naar vlees en alle dingen leren van die tradities enzovoort. En vrouwen hoeven niet dingen te doen zoals Jodine dat doet, fysiek en gaan naar die, mikwe naar die. Rituele baden enzovoort. Baden, so maar geestelijk. Jullie zijn gering. eigenlijk, En dan weet je niet waarom is het zo. En dan begrijp je ook niet hoe dat zit in elkaar. Als men jou vraagt. Hoe kom je tot de kabbala? Je weet het ook niet. Het is, waarom zit je nog steeds in de kabbala? Dat kan je nooit jezelf. Um, uh, een antwoord geven. Die gewoon rationele antwoord kan je niet geven. En waarom? Zo veel kwamen er de zaal binnen en al weg, al lang weg zijn of, of niet zo lang weggegaan waren. Maar jij blijft hier zitten. Dat betekent, dat kan zeer zeker betekenen dat uh, jouw ziel is al rijp en is gekomen als bijwoner, als geir die verlangt ook daarnaar om tot behoren tot, eh, tot Israël in, in de mens en natuurlijk ook onder, daarmee ook eigenlijk een stukje Israël in het algemeen. En dat is daarom bijzonder, eh, zeer bijzonder om te horen wat het is. Hoe zit het dan met jouw ziel? Wordt jouw ziel precies dezelfde als de ziel van Israël in het algemeen? Of niet? Want wij, wij hebben dat geleerd. Als Israël in het algemeen, algemeen Israël, dus iemand die geboren, getogen is als Hebraïer, maar geen Kabbalah leert, dan betekent dat nog niet dat hij alleen potentieel, alleen, naar, uh, alleen um, kracht, alleen maar potentieel dat in zichzelf dat heeft, maar... Is op dat moment nog niet Israël, want we hebben dat geleerd. Hashem regeert zijn wijze van besturen van zijn schepping. Is eh, ook de mens Bashar Husham, naar het principe Bashar Husham, daar waar hij zich bevindt, de mens. Op dat moment. Op elk moment wanneer de mens zich bezighoudt met, met de individuele. Met uh, het individueel uh, leren over het operationeel systeem van het over de boom des levens. Op dat moment is hij, hey, behoort hij hey, tot Israël. Het zei tot Israël, die al Israël was, en alleen maar verhad dat die tot Israël behoorde. door al die uh, noden al die andere interesse in het leven om um, uh, carrière maken en alle andere dingen om zich heen of het zijn dat of Israël die al Israël was alleen die vergeten had dat die Israël was en Israël die gekomen was om Israël te worden en dat zijn ieder van jullie en daarom is het Belangrijk om te weten, de positie, de positionering van iemand die komt tot Israël. Er is geen, absoluut geen, uh, uh, uh, geen sprake van uh, uh, hoger lager in de zin dat uh, in Israël, uh, die al Israël is, zou uh, kunnen kijken, zo neerbuigen, kunnen God kijken naar een ger die komt, ook geestelijk, op welke manier die komt dan tot Israël. Geen sprake van, maar ik bedoel structureel, van binnen gezien. Waar komt jouw ziel dan naartoe? Waarvan dan ga je dan putten? Van welke regie enzovoort? En daarom is het cruciaal, erg belangrijk, omdat de waarheid onderoog te zien. En niet uh, een komedie te maken. Dat uh, we zijn allemaal. Ah, is allemaal eenmaal een allemaal Alles is gestructureerd. Verticaal. Alles is naar piramide. Uh, bestaat een geestelijke piramide. Net zoals het in deze wereld hebben. Allerlei piramides. Ja, in, in de menselijke bestaan. Piramide naar rijkdom. Ja, zoals we dat geleerd met dit meneer Bill, Bill Gates, waarschijnlijk nog steeds bovenaan aan de piramide. Zoals in de geestelijke piramide, ook hier, de mensheid, is uh, op dezelfde manier geestelijk is opgebouwd. En alles is nodig. Ja, wat in het hoofd is, uh, elk uh, onderdeel, elk lid, elk lichaamsdeel, oftewel alles wat in het hoofd is, is even belangrijk als uh, in de hiel van de mens. Ja? Als een hiel doet pijn of het hoofd of het hoofd doet pijn, doet pijn uh, aan het hele lichaam. Precies hetzelfde is het betreffende de, de piramide van de menselijke de, naar, naar de ziel. De regel even. Pirush niet bijer, che ief et acht nefes ager. Ella bayet, che anomali man lezivuga neehende gadlut. Ve anomam, che him, menu. Eeratne tin mea se ze. Azno asno prisat. Knafei, elif hashkita, Mitala metala nefeshagel. Omikabel gam tvalifu miorazivu kanal, kanal en joodkake. Pirush, dit hoe lichtin. Niet beaert is uitgelekt, shiiv shardat it onmogelijke is de nevers van de ger, wij noemen dat gewoon zijn naam bijwoner, dat de, om Het is onmogelijk om de, ne, de nevers van de ger te doen opstegen anders dan in de tijd wanneer wij doen, doen man omhoog. Doen, doen man opstegen voor de zeeboek van de gadloed. Wij dus breken Israël. Het is ook niet per se uh, dat het alleen maar Israël moet zijn, zoals so ik jullie had verteld. Het kan ook de tekst, in de eerste instantie, de tekst die behoort tot Israël, wat wij leren. Zohar, um, Ari, uh, Hadasha, zodat uh, je dat leert op de juiste wijze. Dus als je dat, de uh, also, that, Torah, Torah ook. Als je dat leert dan ook uh, en leer dat met bijvoorbeeld met de kavana om een gerom om iemand die met jou meeleert en die dan uh, komt uh, bijvoorbeeld kabala leert zoals jullie en die dan wil bijwonen, wil ger zijn, wil... Behoorend bij Israël, bij de wens om te geven, bij het volk Israël. Bij het volk Israël bedoel ik bij, bij Israël, bij het volk Israël bedoel ik bij het, eh, de, het eh, behorende dus tot Hashem, het volk van Hashem. Dan de teksten zelf wat we leren ook, zij, zij doen man omhoog brengen, zij roepen bij ons de man op. En ook bij ieder van jullie, en dat trekken wij dan omhoog. Voor de zivouk van de Gadlud. Ja? De zivouk van de Gadlud, dus we trekken dat naar de Zirantin en de noekwa en die stegen op naar Abou En ontvangen daar en maken daar een zivouk, terwijl zij omhullen Abou Yima. En daardoor trekken we, en daardoor gaat het verder wat die zegt ons. Waar nu mamshekim laat en wij trekken voor ons, want eerst zijn wij als locomotief, trekken wij naar ons. Hierad neshama, het schijnen van de neshama, want de plaats vindt van de zivug daar van de neshama is, het schijnen van de neshama van deze zivug de regeltien. En nu goed kijken verder gaat wat gebeuren, wat gaat gebeuren. Asher as dat dan, nou heg het dat dan, is het van toepassing het spreiden van de vleugels van de schina, de regel 11. Shesham Mitalan dat, daar wordt opgestegen, de nefes van de ger. Daar wordt gebracht de neffers van de Geer naar de. Let op, waar naartoe wordt gebracht de, de neffers van de Geer? Naar onder de vleugels van de Schina, dus onder de Malchut. Dus eigenlijk in de Malchut zelf, maar dan dat de plaats in de Malchut van de Absoluut, die heet van de Absoluut, let op, die, die genoemd wordt, die genaamd wordt, knaffijt de vleugels van de schina, dus de plaats van onder haar vleugels. En we zullen leren, wat betekent deze plaats, wat, hoe kunnen we deze plaats kwantificeren, als het ware, en, en kwalificeren, kwal kwali en, uh, bepalen de kwaliteit, ook de eigenschap van deze plaats, onder, van... Onder de vleugels van de schina Of de almal Let op. Omekabel um een gam hoe. En ook hij. Ook die ger ontvangt daar. 12 Van het licht van de zivuk. Van deze zivuk van de gadlut Zoals boven gezegd werd. De regel 12 naar de punt. We lazen om meer. Weet hij maar De hay nefesh. Chaya de kalila bij Israël. Lekula, Fertin, hi is de manager. Shemato mar, shagam Shemam haagair, Mekabel pijatora, Zivug, zehayat Fersheh, Israel, Shisrael, Zestin, Hemshik, harat, Nishmatam. Hadar, Mar Amar, Lemina, Zeifentin Shagirim, Mekablim, Bihaharat, zivuga Yah Lamin, Achtin, Shalahem. Dainu, raak mevchinad, achit soniut shela zivug neikhantin. Wilo mepniemiyut hashayach raclisre. En hier geef die ons in grote lijnen het antwoord. Let op, waar, het antwoord is waar dan ontvangt dan die nevers van de ker? En waar dan ontvangt de, de, de nefes van Israël. Dat er natuurlijk een verschil is, want wie de lo als locomotief dient en wie eh, als wagonnetjes is, ja, die komen wel eh, beide komen ze dan aan naar de destinatie. Maar de eerste komt dan, die wordt als het ware nog dieper binnengetrokken het station in, de andere een beetje van, eh, een beetje naar het uitwendige kant van het station. Ja, zo kan je het een beetje zien, maar kijk nou wat hij zegt. We eh, lazen om er 12 en daarover, daar, daartoe zegt hij, de Weet hij mij en zou je in onze oud. Weet hij mij en zou je zeggen: 13. De hij neefes, dat deze neefes, achai, oftewel de, of de deze levende neefes, oftewel de deze geer, de Kalila bij Israël die samengevoegd wordt tot Israël, lekula hi is de mene, lekula hi is de mene, dat die is. Uh, voor allen is het gemaakt, dus, dat die, uh, als het ware, die één nat is, die is dan helemaal net zoals Israël is, dan helemaal Israël is. En uh, ontvangt net zoals Israël. En dan, dan legt hij ons uit dat. Shemato maar, dat zou je zeggen, 14. Shagama ger, hij gaat het ons dat interpreteren wat deze woorden zijn van de Zohar. Shagama ger, mekabemio ook dat ook de ger, de regel 15, ontvangt van de, van het licht, van deze zivuk, van de nefesh van het leven, de dat licht wat Israël, eh, aantrekt, om hun neshamot, om hun zielen te, te bestralen. Zestien in het midden. daar waar maar. Dan de Torah keert terug en zegt. Oftewel de Torah dan zegt, uh, dus verduidelijk, lemina. De Torah zegt dan in de scheppingsdaad, dan zegt dat, neverschai lemina staat dit. Nevers ga je levende nevers naar haar soort. Goed opletten, Zeventien. Shahgeri me kablim me harata zivug, dat de girim meer fout van de geer, dus de bijwoners, dat zij ontvangen van het schenen van de zivug, let op, hashayag lamin shuh, dat welk schenen euh, betreft. Hun soort, elk naar hun eigen, naar zijn eigen soort. Zie dat, geen eenpotnaad, geen groepsgeburen, geen wij zijn uh, Joden, wij zijn Christenen, heet dat. maar elk ziel naar zijn eigen soort. Zie dat, de heino dus niet naar een volkssoort, maar elke ziel naar zijn eigen soort. En zijn eigen, verkreeg zijn eigen plaats. De acht in dat wil zeggen, raad mij van het genadige, zo'n jutschalige zivug. En nu klot op wat hij zegt, ons, dat wil zeggen, alleen maar van het aspect, van het uitwendige van deze zivug. Ja, van de zivug, van de wel van de gatloot, maar alleen maar van het uitwendige gedeelte. Welon eigen in mijn En niet van het innerlijke, van het inwendige die uitwendt, welke, uit, welke inwendige betrekking heeft, heeft alleen op Israël. Duidelijk, stap voor stap. Kijk, die mal goed heeft drie compartimenten. Dan eh, van het innerlijke compartiment, inwendige compartiment, ontvangt Israël. Maar van de geer die komt, die komt wel naar de compartimenten van de malgoed, van de uitsloot. Maar de geer ontvangt van de, het uitwendige gedeelte. Duidelijk. Natuurlijk heeft dit, spreek je dan van het binnenkomen, van het doen, eh, tot staan brengen van de geer. Duidelijk. Natuurlijk als de geer zich ontwikkelt verder het verdiept zichzelf in, uh, in uh, de, het leven van uh, de boom des levens, dan gaat die verder, uh, verder, verder is ook geen einde aan zijn uh, ontwikkeling, steeds hoger en hoger, maar bij de aankomst is dat, Ontvang je dan van het uitwendige gedeelte van deze, malgoed Regel 20. En nu we verder oh, kijken wat je ons verder vertelt. Want eigenlijk, wat zijn die vleugels van de schina? We moeten goed leren de terminologie, die zo uh, so beschrijfelijk lijkt te zijn ja, in de uh, taal van voorstellingen, associaties, om die terug altijd leren terug te brengen naar de Sferot en de Kilim, Sferot, licht enzovoort. Pasovien, twintig. We hineken, waar je data, Shah hij heeft geen dat eenentwintig havak, niet dat gaat nu. Aan mijn schampsheem gaan bij dat zivug het tweentwintigde gaat luid. De kassotaal orazivug, hij gaat ons hij heeft ons ons wel eens gezegd. Uh, maar hij gaat nu verder ons dat herhalen, omdat het is nodig voor wat hij ons nu wil verder vertellen. Weg nee, nee. en zie hier, regel 20. Qua data, jij weet het al. Shagadafin dat de vleugels. Wat zijn die vleugels van de schina, van die malgoed van de hartsilut? Dat de vleugels, dat is het aspect, dat is het aspect van de wak, zes onderste, regel 21. Met de katnoet, van de tijd van de katnoet. Amisham die Shimgam dienen eveneens uh, in de tijd van de Zivuk, van de Godloed. We weten dat niet alleen, dat de Godloed ook in de Godloed heeft ook zijn functie. Lechasot, alle Wora Zivuk, om uh, te bedekken, bedekking te, te maken op het licht. ...van de Zivouk van de Gadlood. 22. Ja, opdat ook de lagere... De, ...de zij die ver weg zijn... en nog... ...in staat zouden zijn om hem te ontvangen. En daarvoor moet je ook... Eh, ...bedekt zijn, net zoals... Eh, ...wij doen wanneer wij... ...in een zonnige dag... ...een zonnebril opzetten. De regel 22. Duidelijk, wat wij, als wij een zonnebril... ...opzetten... Betekent dat wil niet zeggen dat de zon minder gaat, minder sterk gaat, gaat uh, minder sterk gaat uh, schijnen. Die schijnt net zoals in de Gadlood, zoals het, uh, in volle, uh, in volle uh, mate. Alleen wij beperken dat ons, uh, om, do, uh, anders worden wij verblind. En, en zoals je zegt ook, en verblind betekent, en, uh, ja, uh, en ook slecht voor de ogen enzovoort. Zoals zij zei ons, dat, dat, men, dat die, die, zij die ver weg zijn, dat zij het licht van de gadloed niet uh, direct ontvangen, want anders hebben ze de kracht niet om hem te verdragen. En dan gaat, een, uh, en dan gaat het naar de klipot. Uwe vak is hagat Idrin dwintel. Waar Hagat niet Idrin, dat je perusho, haderen, dwintel. Laat je even bij en opletten wat hij ons nu gaat uitleggen, want hij legt de woorden van de zorger ons wat zijn de kamers en so fort, wat is de Enzovoort, so wat is die, al die, die, die, die, die termen we die we tegenkomen. Over wak, en in de wak, wat is wak? En de wak zijn er, hagat, ja of niet? In de, in de wak, we, we het gorati fer. het net zo goed, je 23. Over hagat, let op, en nu gaat hij ons vertellen wat die, dat zijn dus de vleugels van de schina. goed opletten. Die, dus de wat zijn de vleugels van de Schina, dat zijn die Hagat Ja, Geset Goratjeferet, net zo goed is zo. En dan gaat je dat is dan die Wak, en dan gaat je ons verder definiëren. We gaan ha Hagat niet En je goed opletten. En die Hagat Geset verder die heten iedereen die heten euh, iedereen vertrekken. Dus kamers vertrekken. Dus wat. wat wat binnen is. Lef Sapiroucho, dat betekent. Wat betekent iedereen in het Aramees? Dat zijn chadarim Lashavid bij hem. De kamers, kamers, om daarin te zitten. Vertrekken, om daarin te zitten. Dat zijn die. Wat de Zoger zegt over de kamers, dus binnen vertrekken. Om daarin te zitten. Dat zijn die. In de taal van de Zoger zijn dat iedereen. Ja. Oftewel chedarim in de heilige taal in het Hebreeuws is dat de yeah. kamers binnenkamers 24 Wanne ach sadrin rak 25 bet shar uchnisa ele chedarim mm 26 een indian lashevet sham hier, een naam is Amshim, Ela 27, Kniisawit, Siabilat. Oh, geweldig hoe hij ons nu uitlegt wat betekent het ander begrip betekent. Dat Achsadrin, dus zoals ik heb het vertaald met uh, Masandra, oftewel voorportaal, en kun je dat op voorportaal. Voorportaal en je het misschien doen, let op. Dat is wat hij gaat nu ons vertellen. We gaan niet hier. Terwijl, en de hier net zo goed is zo, heeten Achzadrin, dus in de taal van de zogers, zoals hij ons vertelt, heten zij Achsadrin, heten zij die uh, Massandra of voorportaal en terrassen Sheheim nee, dat is voorportaal en dat dat hij gaat ons dat nu uitleggen, dat die zijn alleen maar, let op, Betchaar, alleen maar de poortpoorten en de entree bij de kamers. Dat is die, dat betekent die Achadrien voorportaal zou misschien toch wel het uh, meest geschikt kunnen zijn. Wat let op en in hen zelf in die voorportalen en in Jan Daar is geen, geen kwestie. Het is niet passend is geen kwestie daar om daar uh, te gaan zitten. Ja, in tegenstelling tot de Gedarim of iedereen, daar kan je wel zitten. In de kamers kan je zitten. Maar in de, in de voorportalen zit men niet. 26. Want zij dienen alleen maar als entree. En als entree en de uitgang. 27. Zie je, dat is in die Nehi en Chagat. Dat uh, Chag, Chagat is dan als het ware de kamers. Dat zijn boven de gezet. We hebben dat geleerd. We weten dat. En Nehi is buiten. De onder de gezet. Oftewel net zoals de, wat hij ons nu vertelt. Als voorportaal. 27 na de punt. Wat amho. Kiekar 28 achagat. Uw tieferet. Kavim tse yisholehem. 29 kliega moer. Ubed kibul le or achas kor chasadim. Een nieuw goed, geweldig oefenis nu uitlegt. Let op. Wat aam hoe, en de reden daarvan is, of de zin daarvan is, beter te zeggen. Kiekar achagat, want. De essentie van de Hagad is Tiferet. De middelste lijn van hen. Zie dat. Chesed gora Wat is de essentie van de Chesed De middelste lijn van hen. Oftewel, de Tiferet. So hoe dat Dat is de volledige kli 29. Obed Ubed en de ontvanger. Reservoir, leora chassadim, voor het licht chassadim, punt. Ja, dat is de essentie van de Chagat, en nu verder. Hierdoor ook, we ook, tussendoor, de essentie van die, van die dat ja. Alles meegenomen, alles wat we leren uh, hier uh, zijn de, de verhoudingen. De eigenschappen van die koninklijke familie ja. en de verhoudingen tussen hen. We hebben dertig mensen, hoe? zijn, die zijn, die zijn, die zijn, die zijn, die zijn, die de linkerkolom, de eerste regel, de Marawaba, be We gaan naar Lot, or Joseer, Canada. En nu, geweldig, geweldig, wat hij ons nu vertelt over de Nehi en over de Jezot. Let op. Natuurlijk kunnen we nu al raden dat de essentie van de Nehi is de Jezot, de middelste lijn. Maar goed kijken wat hij zegt ons. We karnehi en de essentie. De kern, de essentie van de Nihi, net zo goed, Yesod. Dus van onder de Chazé. En dat is precies de plaats wat wij ook hebben onder de chazé. onze Onder onze tabur, kunnen we zeggen. Het onder onze Chazé, Nihi. En de essentie van de Nihi is Yesod. De middelste lijn. in de middelste lijn hebben we de Yesod. Zo'n een boer, bed, kibool. Dat is wat hij zegt ons. Die geen reservoir voor zichzelf, absoluut geen reservoir voor zichzelf heeft. Kijk nou wat die vertelt ons over de jezod. Dat die geen, helemaal geen reservoir voor zichzelf heeft. Wij noemen Shamees en dient alleen maar, let op wat die zegt ons, en dient alleen maar. Le, uh, Orga, als een. De weg. Lemara. Lemawarabe. Le le als de weg die. Uh, overgangsplaats is. Overbrengplaats is. Ook dat is goed. De regel één boven de linkerkolom. We gaan en ook, dus een andere functie van hem, let op, om de orgozer om het, om het, om het uh, weerkaatste licht, of we noemen dat letterlijk, is het uh, terugkerende licht, weerkaatste licht, te doen opstijgen, zoals het bekend is. Punt. And the room is in the name in in of the four portals. 3. Come, we eat, we eat, we eat, in eat, we van we eat, we eat, we eat, we eat, we eat, we eat, we eat, we eat, we eat, we eat, 5. met een omoet, waar ken muhanim, lahem, kama idrin zes, behagat de gaddafin, wekama achsadrin, benehi de Gaddafi. Een nieuw geweldig wat die jongens me vertelt, ook over de gerim, let op waar komen de gerim vandaan, uh, naar toe, natuurlijk alles is geschikt voor uh, uh, alles is naar zijn eigen soort, en kom goed kijken wat hij zegt ons. Wel meer, hij zegt de zoger ons, drie. Kamach Sadrine, nee, roept het uit. Hoeveel zijn er dat, hoeveel zijn er, hoeveel zijn dat die voorportalen en die kamers vertrekken, enzovoort. Dat Gaddafi, onder haar vleugels, van de schina, van de malgoed. Dus waar zij kan het onderbrengen, de geriem, vier. Kies Rikale, ach want zij moet, want zij dient eh, binnen te brengen, onder haar vleugels, geriem, de bijwoners uit zeventig volkeren der wereld. Regel vijf. Wij kennen daarom. Mochanim lahem. En daarom voor hem let op. Voor de geriem zijn. Voorbereid. Dat is dat eerste. Het laatste woord. Wat in de regel. 1 bovenaan op deze pagina. Van de onze oot. Is damen het. Zo so, en dus. Uh, in het Hebreeuws Mochanim voorbereid zijn. En daarom. Waar ken Mouchanim voor hen zijn, voorbereid, kamers, so zoveel kamers. De regel zes let op, in de Hagad van de Gaddafi. En hier ook misschien een beetje in het tweede woord, in de regel 6, uh, het derde, de. Daar de the letter is uh, is uh, legd like, wel rest, daar wil het put, Dalit zijn, Gadafin. Ja, yeah, twee. Right. Dus, hoeveel kamers uh, in de Hagad van de vleugels. Uh, dus hoeveel kamers, hoeveel kamers zijn voor hen al voorbereid voor de gerim, let op. Voor degene die komen zullen zu komen tot dat we komen achterin bij de negende Gadafin en zo so vele en so voorportalen in de Nehi van de Gadafin, zo so veel voorbereid zijn. dat is ook de reden waarvoor ook Israël onder andere, waarvoor Israël is verstreond over de hele aarde. Dadelijk. Om de geriem uit de volkeren uit de la te laten komen, net zoals de man omhoog la te laten komen, uit de klepot eruit te komen, naar, naar het licht, euh, naar de euh, schina te trekken. Regel 7. Naar de punt. Schöpchinat ne faschin met kablin, me Acht, opgenad, rochin miad, mi idrin. Let op. Dat het aspect van Nefesh, de gerim ontvangen van de achsadrin. Je gaat dit dat ontspecificeren. Hoe komt dat dat zij? Wat betekent dat zij? De sommigen komen gerim komen in de kamers, in de eh, idrin. En sommige komen in de achsadrin, komen in de voorportalen. Want, zegt die, het aspect van Nefesh, Ontvangen zij, ontvangt men van de voorportalen, van de achsadrin, ja, van de nehi. Dat klopt, ja of niet? Acht. En het aspect van de ruhin, oftewel ruach, ontvangt men van de Hagat, oftewel van de idrin, van de kamers.